voor de eerste inaflegging. E ja, ja, ja. Zeg nu mij dan na. Ik zweer, doet te treden tot de organisatie, vereniging Ik zweer, op dood. De tot. De organisatie vereniging op dood. Ik zweer dat op de zon die mij waard. Ik zweer dat op de zon die mij is. Op de aarde die mij voedt. Voor God almachtig op, al op het bloed van mijn voorouder. Ik zweer met inzet van mijn eer en mijn leven. ...dat ik vanaf nu tot mijn dood trouw deze organisatie zal dienen... ...en steeds bereid zal zijn tot de offers die zij vragen. Ik zweer dat op mijn eer en mijn leven... ...dat ik onvoorwaardelijk aan al haar bevelen zal gehoorzamen. Mocht ik bewust of onbewust deze eed verbreken... ...dan zullen God en mijn kameraden mijn rechters zijn... Bent u bereid deze ere taak te vervullen? Wij ja, zijn bereid. Hier is een flesje voor uiterste nood. Daar zit Sienkali in. werkt onmiddellijk. Neem het in en je weet niets meer. Alleen doden kunnen zwijgen. Vereniging of dood of dood of dood of dood of dood of dood of door. Gavrilo Princip, Trifko, Krabets en Nedjelko Kabrinovic hebben gezworen dat ze in de nabije toekomst een moord zullen plegen. De moord op aartshertog Frans Ferdinand, de troonopvolger van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie en een van de belangrijkste figuren in Europa. Al was hij dan nog slechts erfgenaam, binnen afzienbare tijd zou hij de nieuwe keizer van Oostenrijk worden. De apostolische koning van Hongarije, koning van Bohemen, Dalmatië, Kroatië, Slovenië, Galicië, Bosnië en Herzegovina. Maar... Wie is die figuur in de zwarte pij met de kap over zijn hoofd die Princip, Krabets en Gabrinovic de eet afneemt? Wie is die Rasputin die zich chef noemt van de geheime organisatie Vereniging of Dood? Beste luisteraars, laat mij hem aan u voorstellen. Dragutin Dimitrievich. Hoe was uw schuilnaam ook alweer? Hapis. U was de strateeg en de leider van de organisatie Vereniging of Dood. ...die ook wel de Zwarte Hand werd genoemd. Onder onze koning Petar ben ik chef geworden van de Servische Geheime Dienst... ...en bevorderd tot kolonel bij de generale staf. Als chef van de Servische Geheime Dienst had u een onaantastbare positie. U kon beschikken over honderden agenten, verspreid over de hele Balkan... ...en dat gaf u een niet geringe macht. Macht is een relatief begrip. Maar ik zal niet ontkennen dat de chef van de geheime diensten, laten we zeggen invloedrijke positie heeft. Ik had besloten mijn macht te gebruiken voor de uitvoering van een politiek programma tot vereniging van alle Zuidslaven tegen de Habsburgse monarchie. De Serviërs die al vrij waren en de anderen die nog onder de Habsburgse heerschappij leefden. Eerst werd ik voor een dromer gehouden. Toen kwam 1912 en de overwinning van ons leger samen met de Bulgaren, Montenegrijnen en de Grieken op de Turken in de Eerste Balkanoorlog. Opeens leek mijn droom niet meer zo ver weg en onuitvoerbaar. En toen, een jaar later in de Tweede Balkanoorlog onze regimenten Macedonië veroverden, lag de weg tot uitvoering van mijn plannen open. Al in 1903 was u een van de centrale figuren in de geheime beweging Redders van het Vaderland. Die gericht was tegen koning Alexander, die collaboreerde met de Turkse sultan. U leidde de groep samensweerders die de overval pleegde op het parlement in Belgado. Daar raakte u gewond. Maar ik ben hersteld en heb mee kunnen helpen Peter Karadeja op de Servische troon te brengen. En hij heeft u uit erkentelijkheid chef van de geheime dienst gemaakt. En me tot kolonel bijvoorbeeld. Al begin 1914 kreeg ik te horen dat het Oostenrijks-Hongaarse leger... in de zomermaanden grote manoeuvres zou houden rond Sarajevo. Onder de persoonlijke leiding van aartshertog Frans Ferdinand. Dat heeft ook in het dagblad Istina gestaan op 14 maart 1914. Kijk u maar. U heeft zich goed op dit gesprek voorbereid, Stier. Ja. Ja, kijk, dat bezoek van de aartshertog was geen geheim. Zeker niet voor mij. Een chef van de inlichtingendienst moet informatie over legeroefeningen... ...natuurlijk eerder hebben dan een krant in Zagreb. Maar u zegt het zelf. Dat nieuws over de komst van de aartshertog... ...bracht nogal wat opschudding in de gelederen van de oppositie. Juist in die tijd verenigden zich steeds meer jonge mensen... ...in geheime bewegingen tegen de Habsburgers. De studenten, Cavrilo Principe... En Trifko Grabitsch en de typograaf Kavrinovic hoorden daarbij. Maar dat was de groep Vereniging of Dood? Ja. Sommige schrijvers over de aanslag in Sarajevo, tussen haakjes, wist u dat daar over 3000 publicaties verschenen zijn? Sommigen beweren dat het initiatief voor de aanslag op Frans Ferdinand niet bij u geboren is... Bij de generale staf van de tsaar van Rusland. Ja, voordat ik de uiteindelijke toestemming voor het plan heb gegeven, heb ik in Belgrado eerst een vriendschappelijk gesprek gehad met de Russische militair attaché Viktor Alexandrovich Artamanov. We hebben eerst over koetjes en kalfjes gepraat, zoals dat hoort in de diplomatie. Goedemiddag, Viktor Alexandrovich. Hoe maakt u het? Dank u, Drakoutin Dimitrievich. Dank u, ik maak het uitstekend. Gaat u zitten. Uw hoofdstad bevalt mij. Het klimaat is aangenaam en de bevolking is zeer vriendelijk. Ik maak het dus uitstekend. Ik ben blij dit te horen, Victor Alexander Wies. Ik ben verheugd dat het leven u hier zo goed bevalt. Hoe is het apropos gesteld met de gezondheid van zijn majesteit de Tsar aan de Dank u, kolonel. Dank u. De Tsar verheugt zich in een goede gezondheid. De keizerlijke familie eveneens. We hebben kortom niets waar wij ons zorgen over hoeven te maken. Meent u dat, Victor Alexandrovich? Meent u dat werkelijk? Is Zijn Majesteit en zijn regering niet bezorgd over de politieke situatie van het moment? Geen <hijen> zin, geen zin, Drakoutin u, De regering van Zijn Majesteit is van mening dat de hemel blauw is als op een mooie zomerdag. Geen wolkje. Geen onweer is een aantal. Ik ben blij dat uw regering er zo over denkt. Zeer blij. Als het in mijn vermogen ligt, zal ik alles doen het zo te houden. Van mijn kant is er geen verandering in het weer te verwachten. Dank u, kolonel. Het stelt mij zeer gerust dat een belangrijk man als u... ...alles in het werk zal stellen om deze vredige zomerse sfeer te behouden. Natuurlijk, zegt de U kunt van mij op aan... Mijn trouw aan onze koning Peter en aan zijn majesteit, het zaar, alle Russen, is bekend. U kunt op mij rekenen. Dank u, kolonel, dank u. Ik beschouw u als een steunpilaar van zijn regering en van de vrede. Hm. Had u nog nieuws, Drakoutin Dimitrijevich? U weet van het bezoek van de aartshertog en zijn gemalin aan Sarajevo. Jazeker. Zijne majesteit heeft daarover berichten ontvangen uit Wenen. Een uh, volstrekt hypothetische kwestie, hè? een theoretische vraag die niets te maken heeft met de politieke omstandigheden van het moment. Maar stel dat de aartshertog de Serajevo iets overkomt. Hoe zou de reactie van zijn majesteitsregering dan zijn? Nee, niet dat er iets zou voorvallen. Het is een puur theoretische zaak die ik slechts uit persoonlijke nieuwsgierigheid aan de orde stel. De gezondheid van de toch boezemt ons veel belang in. Zijn bezoek aan Sarajevo interesseert ons eveneens, kolonel. De toch en zijn vrouw op bezoek in Sarajevo. Hmm. Hoe uh, Hoe staat het overigens Dragutin Dimitrievich met de gezondheid van uw goede vorst koning Peter? Dank u Victor Alexandrovich de koning maakt het uitstekend hij laat u groeten dank hem uit mijn naam Heeft u betrouwbare mensen voor die kwestie? Drie mannen vrienden Oostenrijkse onderdanen Bosniërs goed over een paar dagen heeft u antwoord. Vergeet u niet koning Peter mijn dank over te brengen voor zijn complimenten. Precies, drie dagen later stond Adamanov in mijn kantoor. Alleen. We hebben eerst wat roddels uit de diplomatieke kringen van Belgrado uitgewisseld. En opeens... Wat denkt koning Peter ervan? Ook die luistert naar wat ik hem zeg. In dat geval... Hier heb ik een telegram. Marchez. Si on vous attaque, vous ne serez pas seul. Ga u gang. Wanneer u aangevallen wordt, staat u niet alleen. Ik heb major Tankocic bevel gegeven princip en zijn vrienden op te nemen in zijn opleidingskamp. Om ze te leren pistool schieten. En ze te leren omgaan met bommen en granaten. Princip en zijn kameraden waren niet de enigen voor de aanslag. Er waren nog vier samenzweerders bij de actie betrokken. Mehmed Basic, Tsubrilovic, Potovic en Iljic. Over een lengte van 600 meter stonden zeven gewapende aanvallers klaar. De aartshertog zou verwelkomd worden door een rij vastberaden schutters. 28 juli, de dag van sint Vitus. Vidov dan, oftewel sint Vitusdag. ...heeft een bijzondere betekenis in de geschiedenis van de Zuidslaven. Op 28 juli 1389 versloegen de Turken onder Sultan Murad... ...de Servische legers op de vlakte bij Kosovo. De Servische legeraanvoerder Lazar werd in de strijd gedood. Maar de Turkse Sultan zou de overwinning niet meemaken. Tijdens de slag was de Servische held Milos Obilic tot het Turkse kamp doorgedrongen. Hij wist bij de legertent van de Sultan te komen en doorstak hem met zijn mes... Daardoor werd zijn heldendom legendarisch. Deze daad zou tijdens de vrede Turkse onderdrukking die vijf eeuwen duurde tot mythische proporties uitgroeien. Dan werd voor de Servische nationalisten een herdenkingsdag met twee gezichten. De dag van Sint Vitus herinnerde hen aan de veldslag waarbij ze hun vrijheid verloren. Maar de historische aanslag op diezelfde dag hield ook het gevoel van wraak levende. Op 28 juli kwamen de mannen voor het laatst voor de aanslag bij elkaar... Ilyich had de leiding. Hij legde nog één keer de nadruk op de betekenis van hun actie. Vrienden, vandaag is een grote dag. U weet het. Vier of dan is niet alleen de dag waarop wij het verlies van onze zelfstandigheid, van onze vrijheid herdenken. Maar het is ook de dag van de wraak. Onze held. Milos Obilic heeft op deze sint vitusdag onze schande met bloed uitgewist. U, Mehmed Basic, Tchubrilovic, Potovic, Grabeć, Gabrinovic en u, Gavrilo Princip, krijgt vandaag als een godgeschenk dezelfde kans. Faalt niet. Wij kunnen niet falen. De hemel, de voorzienigheid, heeft ervoor gezorgd dat onze erfvijand, onze overheerser, vandaag op dan onze stad, het hol van de Leeuw, bezoekt. U kent de plannen. U weet dat ze niet kunnen mislukken. Slaagt de eerste onze niet in de uitvoering, dan staan er nog zes andere klaar. De kade is slechts 600 meter lang. ...en het Oostenrijkse zwijn zal er twee keer overheen rijden. Het kan dus niet misgaan. We hebben veertien kansen. Ieder van ons twee. Frans Ferdinand... ...kan ons niet ontsnappen. Vidov Dan en Milos Obilic... ...zullen vandaag herleven. Vrienden... ...hier hebt u de wapens. Stelt u op waar we afgesproken hebben. Nogmaals... ...wij kunnen... En mogen niet falen. Let daarom op de juiste auto. Het is de cabriolet waarin de verrader, de gouverneur, Potiorek zit. Mis de eerste, dan komt u in actie, Tjubrilovic. Faalt u, dan zal ik zelf schieten. Is het zwijn dan nog niet neergelegd, dan rust op u, Cabrinovic. De eervolle taak onze plicht te volvoeren. Enzovoort. Na iedere man komt een volgende. En voor de terugweg over de kade geldt de omgekeerde volgorde. Ik hoop vrienden dat het lot mij goedgezind is. En dat mij de eer te beurt zal vallen Frans Ferdinand te mogen doden. En ons volk te bevrijden. Ieder ons hoopt dit. Dus wij kunnen niet falen. Vrienden. U kent de waarde en de eer van uw uitverkiezing. U kunt vandaag de toekomst van ons land bepalen. Het lot van ons allen en dat van onze kinderen en kindskinderen ligt in onze handen. Zeg mij daarom na. Op Dan, Op de eervolle nagedachtenis van Milos Obilic. Tegen Habsburg. Ga nu één voor één naar buiten en neemt uw plaatsen in. Aartshertog Frans Ferdinand van Habsburg-Este... ...had dus niet de minste kans Sarajevo te overleven? Nee, geen enkele. Tegen veertien kansen is zelfs geen keizerlijke waardigheid bestand. Keizerlijke hoogheid? Waarom bent u eigenlijk naar Sarajevo gegaan? Beste luisteraars, zoals u al begrepen heeft, zijn we in iets heel unieks geslaagd. Een gesprek met niet alleen de man achter de aanslag, maar ook met zijn slachtoffer. Neemt u mij niet vaak. Majesteit, waarom bent u in de tijd naar Sarajevo gegaan? Het gevaar van een aanslag was toch te voorzien? Hmm. Kort, voor de aanvang van de militaire manoeuvres... ...was de keizer en koninklijke minister voor Bosnië en Herzegovina in Wenen... Bilinski gewaarschuwd door de Servische gezant. Hij liet doorschemeren dat de geheime politie iets ter oren was gekomen... ...over de voorbereiding van een aanslag op onze persoon. Hij was bang dat er oorlog van zou komen... ...en dat Servië door ons onder de voet zou worden gelopen. De aanslag zou het werk zijn van een ultranationalistische Servische organisatie... De plaats van de daad, een van de straten van Sarajevo. We hadden dus een verrader in de geleden, hè? Dat moet dus wel. Werd u gedwongen naar Sarajevo te gaan? Nee. In tegendeel. Toen ik van de mogelijkheid van een aanslag gehoord heb, ben ik naar de keizer gegaan... en heb hem gevraagd of ik wat hem betreft gaan moest of niet. De keizer liet mij volkomen vrij. Ik kon zelf beslissen of ik zou gaan of in Wenen zou blijven. U besloot dus uw leven te riskeren. Ik had meer dan één reden voor een bezoek aan Bosnië. In de eerste plaats eiste de politieke situatie van dat moment het. Uw Bosnische Serviërs begaven zich na de overwinning in de Balkanoorlog... ...steeds duidelijker in de oppositie tegen Wenen. En ik was me ervan bewust dat mijn bezoek de reputatie van het geslacht Habsburg... ...zou verbeteren. Mega Malin. Sofia Gottek hohenberg Zou daarbij bovendien voor het eerst de eerbewijzen kunnen krijgen... ...die een toekomstige keizerin toebehoren. En afgezien daarvan, ik wilde niet dat er in wenige gefluisterd zou worden... ...dat Frans Ferdinand de lafheid was. Nee, me niet kwalijk. Maar u was toen toch al veertien jaar getrouwd... ...en al etterlijke jaren troonopvolger. Waarom die eerbewijzen pas nu? Mijn echtgenoot komt uit een Tsjechisch adellijk geslacht. Maar volgens het Weens protocol was ze van... Onbetekende komaf. Onmogelijk dus als troonopvolgster eigenlijk. Maar u bent dus toch met haar getrouwd. Jawel. Maar ik werd gedwongen mijn huwelijk als Morganatisch te erkennen. Dat betekent dat u toegegeven heeft dat uw huwelijk er een was tussen ongelijken? Helaas, ja. Ik moest wel. Ik, ik kon niet anders. Ik moest toestaan dat onze kinderen beschouwd zouden worden als haar nakomelingen niet als de mijne. ...dat ze alleen haar naam en titels mochten dragen, niet de mijne. Dat ze nooit enig recht op de Oostenrijk-Hongaarse troon zouden hebben. dat ze geen enkele van de privileges van een aartshertog zouden verkrijgen. Zelfs Sophie, mijn echtgenote... Zou nimmer de privileges en eerbewijzen mogen genieten... ...die de vrouw van een aartshertog, van een troon opvolgen, normaal geniet. Ik moest accepteren dat het protocol net deed... ...of ik niet getrouwd was, of ik geen vader was volger zijn is dus ook niet alles. U zegt het, ja. Nou, toen ik met mijn vrouw van Bohemen naar Wenen vertrok, kwamen we de moeilijkheden. We zouden toen van onze koets overstappen in de speciale keizerlijke trein. Maar die bleek op een of andere manier onklaar te zijn. En we moesten in een gewone eerste klaswacht om verder reizen. Misschien dat dat toch al een waarschuwing was. Wie weet. En de manoeuvres? Die verliepen volgens plan. Ik was tevreden. De Serviërs gedroegen zich niet onvriendelijk en ik werd door de soldaten toegejuicht of ik al keizer was. En toen ik met mijn echtgenoten op de vooravond van Viet of Dan, door die schilderachtige straatjes van Sarajevo wandelde... Is u niet door een wandeling door de stad gemaakt? De mensen herkenden ons. We zijn hartelijk toegejuicht. Zo'n uitstap is volkomen onverantwoord uit veiligheidsoogpunt. Is dus gewoon een poging tot zelfmoord. Ja, maar... Die wandeling hebben we wel zonder problemen overleefd. De aanslag was niet tegen u persoonlijk geweest. De openbare mening... Die richtte zich na de aanslag zo tegen de daders... Dat het een signaal werd voor een pogrom... Tegen de Serviërs in Bosnië en Herzegovina. Ah, dus. Een manifestatie voor Oostenrijk-Hongarije. Ja, Servische winkels werden geplunderd. Er werd bij Servische burgers ingebroken. Waardevolle dingen werden gestolen en er werden vernielingen aangericht. De daders van de aanslag die werden algemeen vervloekt. De reactie op de aanslag was teleurstellend. Er had een algemene opstand tegen Oostenrijk moeten uitbreken... maar het tegendeel gebeurde. De openbare mening in Servië sloeg om naar de kant van de slachtoffers... Hij richtte zich tegen ons. En volgens de belangrijkste Europese kranten ging het met de wereldopinie net zo. Die koos de kant van Oostenrijk en veroordeelde de Servische nationalisten als oorlogshitsers en provocateurs. Maar laten we teruggaan naar wat er gebeurde op die noodlottige dag. Uh, uh, onze laatste dag in Sarajevo verliep precies volgens plan. Wij resideerden in Ilić. Een klein badplaatsje vlakbij Sarajevo. Ons vertrek per eigen trein naar Sarajevo was vastgesteld om 9 uur 25 precies. Aan het station daar stond ons automobiel klaar om ons naar de dichtbij gelegen kazerne te brengen. Daar was een oponthoud van een minuut of tien voorzien voor ontvangst en toejuichingen. Om 10 uur stond de bezoek aan het stadhuis op het programma. Om 10:30 uur de opening van een nieuw museum in aanwezigheid van de regering van Bosnië. Daarna een lunch in de residentie van gouverneur Oscar Putiurek. En dan om twee uur een rit door Sarajevo van de Bega-moskee, naar het gebouw van het Militair-inspectoraat, eh, langs een tapijtenfabriek. Daarna terugkeer per trein naar de badplaats Ilich. En in de vroege avond een wandeling door het park. Ten slotte een afscheidsdiner en om negen uur vertrek met onze eigen trein naar Bosnië. <laughs> Helaas ...om niet af kunnen maken. Op het station van Sarajevo werden we verwelkomd door gouverneur generaal poutillo En na de inspectie van de erewacht zijn we in de gereedstaande auto gestapt. En daar werd al een enorme fout begaan. Hoezo welke dan? In de eerste auto, aan het hoofd van de stoet, hadden speciaal getrainde geheimagenten moeten zitten. die door Wenen vooruitgestuurd waren om voor uw veiligheidszorg te dragen. De prefect van de stadspolitie en zijn officiers zaten zelf immers in de stoet. Hmm, de vorstin en ik zijn in de derde auto gestapt. Een open cabriolet, kreft om stiefd, met het nummerbord 81118. Gouverneur-generaal Poutil-Rex zat ook bij ons in de auto. Het was een prachtige, een zonnige dag. Ik heb de chauffeur opdracht gegeven langzaam te rijden... om van de feestelijkheden te kunnen genieten. Oh, en weet u, toen u voorbij de meisjesschool gereden bent... misschien wel op het moment dat u de chauffeur gezegd heeft langzaam te rijden... stonden op het trottoir vlak bij u Mechmet, Bajic en Tchumridowicz klaar met hun bommen. Maar om onbegrijpelijke redenen zijn ze toen niet in actie gekomen. Toen de derde man in de groep Iljits, Zag dat zijn collega's niets deden, heeft hij zijn pistool op scherp gezet en op uw auto gevuurd. Maar zijn schot kwam te laat. En daardoor hadden we nog tijd om het stadhuis te bezoeken. En intussen had, dat zal om ongeveer tien over tien geweest zijn, een jonge man met een zwarte hoed aan een dienstdoende gendarme gevraagd in welke auto de aartshertog zat. Hij hoorde dat het de derde auto in de stoet was, trok de zekering uit zijn handgranaat en gooide die. Dat was Cabrinovic. Hij had perfect gemikt. De granaat viel op het opgevouwen dak van de cabriolet, maar ontplofte niet. Hij bleef liggen. De aardsheid erin zag het en in een reflex gooide ze de granaat van de auto op straat. Hij ontplofte een paar seconden later en raakte de auto die achter ons reed. Op hetzelfde ogenblik realiseerde ik me dat de vorstin maar een, een klein schrammetje in haar nek had en verder niets had opgelopen, en dat de auto's achter ons stilstonden. Ik gaf de chauffeur onmiddellijk bevel te stoppen. Dat was erg onverantwoord. Een stilstaande auto is een gemakkelijk doelwit voor een aanslag. Ik wilde weten of niemand uit mijn gevolg iets was overkomen. En wat zag u? Met mijn adjudant, Erich von Hij was gewond aan het hoofd. Graaf Alexander Boos-Waldek bloedde ook. Zo'n twintig omstanders lagen gewond op de grond. Prinsiep, uw moordenaar? Die stond op ongeveer 100, 150 meter van de plek van de ontploffing. En toen hij merkte dat u niets was overkomen, kwam het niet bij hem op hemzelf te schieten. Hij keek toe hoe de politie Cabrinovic achtervolgde en hem arresteerde. En toen hij zag dat zijn collega geen Siankali nam, toen ontstak hij in woede. Hij besloot zijn kameraad neer te schieten om zo te voorkomen dat hij zou gaan praten en de zaak verraden. Hij liep op de kluwe mensen toe, maar hij zag geen kans een schot te richten. Hij ging weer terug en verschool zich achter het reclamebord van een wijnwinkel. En daar wachtte hij op wat er zou gebeuren. De politie, die arresteerde inmiddels iedereen die maar een beetje verdacht was. Uh -huh. Toen we bij het stadhuis aankwamen, wist er niemand nog iets van de aanslag. Ze hadden wel een klap gehoord, maar dachten dat het een verlaat welkomst zal De stadsautoriteiten hadden een erewacht gevormd... en uh, de burgemeester begon uit zijn hoofd tekst te declameren. Keizerlijke hoogheid, welkom in Sarajevo. Welkom in Bosnië, in deze mooiste plaats van uw uitgestrekte Rijk. Het is onze grote eer, u, toekomstig leider van Oostenrijk... ...toekomstig vorst van Hongarije, Bohemen, Dalmatië, Kroatië, Slovenië, Galicië, Bosnië... ...en Herzegovina, te mogen begroeten. In de opzomming uw titels mogen Bosnië dan vrijwel op de laatste plaats komen... Door uw bezoek vandaag bewijst u dat Bosnië en Sarajevo in het centrum van uw aandacht staan. Dat u deze ver van uw regeringszetel gelegen streek in uw hart gesloten heeft. Dat uw liefde en keizerlijke zorg... Meneer de burgemeester, waarom al die mooie woorden? Ik kom hier als vriend op bezoek en in Sarajevo gooi ze een granaat nemen. Dat is ongehoord. Keizerlijke hoogheid. Ke waarom was u nog niet weg uit Sarajevo? Ja. Waarom maakte u niet meteen rechtsomkeer? In mijn gevolg waren mensen die adviseerden het bezoek te onderbreken en meteen terug te keren. Sommigen waarschuwden me voor het gevaar, anderen twijfelden wat te doen. Ik heb tenslotte zelf besloten om allereerst mijn gewonde adjudant Meritie naar het militair hospitaal te brengen. En dan verder te gaan met het officiële programma. Onverstandig. Als ik verantwoordelijk was geweest voor uw veiligheid had ik... U was vast... verantwoordelijk. u me nee, niet kwalijk. Gebeurd is gebeurd. En de vorstin? De vorstin had oorspronkelijk een heel ander programma. Maar na het gebeurde besloot ze aan mijn zijde te blijven en vergezelde ons naar het militair hospitaal. Hm, mijn geliefde echtgenoten voelde het gevaar dat ons bedreigde. En ze wilden mij niet alleen laten. De veiligheidsmaatregelen, die waren onvoldoende. Bij een vergelijkbaar hoog bezoek staan rijen soldaten met het geweer in de aanslag langs de trottoirs. In serraje wil niet. Het ceremonieel protocol had daar niet in voorzien. Waarom? omdat het gebruikelijke eerbetoon voor een keizer immers niet ten deel mocht vallen... aan de morganatische echtgenoten van de troonopvolger. Mm -hmm. En zo hadden zeven vastberaden mannen, wachtend in de straten van Serajevo, vrij spel. De politie, die had hen alle troeven in handen gegeven. Precies om tien uur vijfenveertig verlieten wij het raadhuis van Serajevo... en stapten weer in de auto's. We reden dit keer snel, vol gas. Toen we op de eerste kruising aankwamen, sloeg de eerste auto van de stoet rechtsaf. Volgens de oorspronkelijke route. En niet naar het ziekenhuis. De chauffeur was blijkbaar niet over de wijzigingen ingelicht. Een onbegrijpelijke chaos. De tweede auto, met de burgemeester en de politiechef, ging logischerwijze achter de eerste aan. Onze chauffeur wilde de bocht naar rechts ook al maken, maar gouverneur Porturex schreeuwde tegen hem: en je heen. Je moet rechtuit! Alt maar langs de kade! De chauffeur remde. ...en hield stil. Voor een winkel. Het lot speelde principe in de hand. Toen hij gezien had hoe Cabrinovic door de politie was weggevoerd... ...en de anderen verschillende kanten opgevlucht waren... ...had hij zich achter het reclamebord verscholen... ...en wist niet meer wat te doen. Hij leek in de grootste teleurstelling van zijn leven te moeten berusten. Vanuit zijn schuilplaats... ...zag principe de eerste twee auto's. Hij kwam tevoorschijn toen hij de derde auto zag... ...met daarin een man in gala-uniform en met een generaalspet. Opeens stopte de auto... En begint precies daar te keren waar het principe tussen de menigte doordringt. Hij is zich onmiddellijk bewust van de unieke gelegenheid die het toeval hem biedt. En hij trekt zijn revolver. Opeens duikt er voor mij een kleine jonge man op met lang haar. Hij heeft een revolver in de handen. En hij begint te schieten. Mijn geliefde Sofia buigt zich over mij heen. En roept. Mijn god, wat heb je? Mijn adjudant, baron Frans van Harrach." ...veegt mijn gezicht schoon met een witte zakdoek. Ik moet dus hebben gebloed. Mijn echtgenote valt tegen mij aan. Ik denk dat ze bewustloos is geraakt. Ik streel haar gezicht en zeg... Sophie, mijn liefste Sofie, niet doodgaan. Niet doodgaan. Blijf leven voor de kinderen. De Baron vraagt me... ...heeft uw hoogheid veel pijn? Mijn hele lichaam en mijn hoofd doen zeer... Ik voel me eens verschrikkelijk moe. Maar ik zeg: nee, nee, nee, het is niet Niets. En ik raak weg. Om 11.30 uur dertig ligt Sophia Gothek-Hohenberg al dood in de slaapkamer van Portiorek. In de kamer ernaast het lijk van de toch. Om zijn ontblote hals glinstert een ketting met zeven gelukshangertjes tegen de zeven gevaren. Ook de vorstin heeft een ketting om haar hals met religieuze symbolen. Die haar moesten beschermen tegen ongeluk. Diezelfde dag kreeg ik een telegram. Beide paarden zijn verkocht. Smakeloos. Neemt u me niet kwalijk. Samen zweer staal. Beide paarden? Ja, ik had gehoopt dat... Ja, neemt u me niet kwalijk. Het tweede paard Portillo Rex zou zijn. Wat heeft die paardenhandel u opgeleverd? De doodstraf. Die op 26 juni 1917 in de gevangenis van Saloniki door 15 agenten van de gendarmerie is voltrokken. Dat spijt me. Mij ook. Sarajevo 1914. Werd geschreven door Rosa van Damme. Vertaling Bert Jansma. Bewerking en dramaturgie Camille Hamans. U hoorde Yvonne van der Heurk als verslaggever, Henk van Ulzen als Frans Ferdinand, Huip Roymans als Apis, dan Sjoerd Plezier in de volgende rollen. Artamov, Ilyich, burgemeester en Pociorek. Techniek Beer Gertenbach en Ferry van Nimwegen. Productie Gini van Duren, regie Stendjek Kraus.